Ja, Sarah Garcia, Santa Creu en Thibaut Janssen. Jullie spelen of doen het stemmenwerk van uh, Yi en Peng. De tekenfilm Everest de Young Yeti. Een filmstemmenwerk daarvoor doen. Hoe is dat nu precies, Sarah? wel... <laughs> ik doe dat al heel lang, dus ik moet het er weer even aan. Als je dat uitlegt wat dat is, je krijgt een koptelefoon op. Je hebt voor je een scherm, een klein scherm, waar dat dan de tekst op staat. En een, er staat altijd een tijdscode bij. En dan heb je voor je nog een groot scherm, een soort van cinemascherm. En daar wordt dan de film op afgespeeld. En dan gaat je stukje per stukje door de film eigenlijk, zinnetje per zinnetje, gaat je dan je stem opnemen. Je hoort altijd eerst de originele stem. En je luistert ernaar. Je, je hebt een idee... En dan vult je dat zelf in en je probeert dat zo goed mogelijk op de lipjes te laten matchen. Die ja, mannetjes zijn op het Engels geanimeerd, maar soms krijg je toch zo woorden. Dat is wel heel, heel uitzonderlijk, maar soms krijg je dan toch je eigen woorden soms beter dan, dan het Engelse. Dat is heel grappig. Maar uh, zo werkt dat dus. Zijn er dan... Stukken tekst die je zelf mag een draai geven die je ja, lekker bekken of beter bekken dan wat er in het scenario staat? Ja, meestal probeer je eerst de tekst die de vertaler heeft gemaakt. En als dat niet goed bekt, dan gaan we samen met de regisseur zoeken naar een betere tekst die beter op die bekjes past. En meestal, ja, dat is dan veel beter eigenlijk. Wat kan je er van jezelf eigenlijk inleggen? Want... Alles is geframed qua, qua timing. Ja, dus wel uw, uw, uw spel. Dus soms is de originele... Ja, en Engelse taal is natuurlijk ook anders qua intonatie. Je kunt dezelfde, exact dezelfde zin hebben, maar in het Nederlands krijg je dat niet zo gespeeld zoals het Engelse. Dus qua spel mogen we wel zelf invullen. Zolang als dat maar matcht op dat hoofdje van dat poppetje en die mondjes. Dus dat mogen wel zelf invullen. Invullen. Ja, inderdaad. Qua taal. Als je denkt van, goh, er is een zin dat je denkt van, pff, ja, daar, heb ik, daar heb ik het zo niet mee. Of, of dat voel ik niet. Of kunnen we daar niks anders van maken? Dat dat dan een beetje afwijkt van het origineel, dat mag ook bijvoorbeeld. Ja. Het verhaal gaat over uh, Yidi die op een bepaald moment met haar viola aan het spelen is op het dak, als ik me niet vergis. En daar een uh, Yeti tegenkomt en, en dan begint het avontuur. Dan begint het avontuur echt een rollercoaster van emoties. Er zit humor in, af en toe ook echt een traantje laten, denk ik. Ik vond het zelf soms echt zo, oh, oh my god, zo, zo heftig. Want het is inhoudelijk echt een heel mooi verhaal. Er gebeuren wel tristige dingen ook, maar dat, dat is altijd zo'n rollercoaster. Dan dat wisselt af, grappig, emotie, avontuur, dan plezier. Dus het is echt wel, alle elementen zitten in deze film. Op een gegeven moment ontdekken Peng en Jin de Yeti en eerst zijn ze heel bang, maar daarna legt Yi uit hoe het eigenlijk zit en willen ze Yi wel helpen. En zo gaan ze dan samen op avontuur door alle gebieden en zo om dan ja, de Yeti thuis te brengen. Het is een film over dapper zijn, ook een redelijk feministische film. Feministisch? Ja, in welke zin is dat voor u feministisch? <laughs> Wel, ik, ik, ik lees hier, ik ga het uh, ja? hier citeren. Ja. It's, the, it's the first female led major studio animated film with a central female character. Ah, op die manier. Ja, ja, ja. Ja, dus zoals ze zeggen, het, het hoofdpersonage die hier het avontuur eigenlijk aangaat is inderdaad een vrouw. Ik wist niet dat dat de eerste keer was. Een aantal nummers die in de film komen zijn Coldplay Fix You. En Go Your Own Way komt ook in de trailer voor. Moet er iets gemaakt worden dat kapot is? En is dat ook de, hetgeen dat de film wil uitdragen? Van uw, uw eigen zoektocht, uw eigen plekje vinden op aarde? Ja, en, en niet alleen uw eigen manier om uw plekje te vinden op aarde, maar ook hoe dat je zelf met bepaalde struggles omgaat. Iedereen heeft zijn eigen struggles. En zij wilt laten zien hoe dat je daarmee zou kunnen omgaan. Dus dat ga... zijn inderdaad wel de emotiemomentjes in de film waar dat die nummers komen. Maar Go Your Own Way is op alle vlakken voor, voor de, de Yeti, voor haar, voor de neefjes. Allee, dus ze gaan allemaal hun, op hun eigen manier met de dingen om. En dat is wel schoon aan die film gezien. Iedereen een eigen trajectje afleggen. Wat met uh, jullie eigen trajecten? Thibaut, uh, wat staat er bij jou nog op de planning? Wat zijn jouw dromen nog? Eerst mijn studies afmaken. De middelbare school afmaken. En daarna, ik weet het nog niet echt. Ik hoop dat ik nog veel van deze opdrachten mag doen. Want ik vind dat wel heel tof om te doen. Ja, we zullen zien wat de toekomst brengt. Jij, ja, Sarah? Wel verder gaan zoals ik bezig ben. Ik ben nu ook um, nog een extra studie aan het doen in Maastricht... Voor een regisseur, dus heel veel theater maken en hopelijk ook zo mooie boodschappen kunnen overbrengen aan de mensen. Oké, okay, ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel uh, Thibo, Janssens en Sarah Santa Santacreu. Merci. Dankjewel.